De verkiezingen in Hongarije zijn gewonnen door de partij van premier Orbán. Zijn anti-immigratiepartij heeft de helft van de stemmen gekregen. Dat komt neer op 133 van de 199 parlementszetels, een absolute meerderheid dus. Tweede wordt de extreemrechtse partij Jobbik met bijna 20% procent van de stemmen. Syrische rebellen zijn begonnen Douma te verlaten, de laatste stad in de regio Oost-Ghouta bij Damascus die ze nog in handen hadden. Ze bereikte gisteren een akkoord met Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Assad. Over een vertrek wordt al een tijd onderhandeld. De gebellen eisten een vrije aftocht in ruil voor de vrijlating van honderden gijzelaars. De strijd om Douma duurt al bijna twee maanden en heeft aan meer dan 1600 mensen het leven gekost.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 Daarna is een onbekend aantal auto's met hoge snelheid weggereden. De politie heeft de omgeving van de flat in Breda afgezet en doet onderzoek. Het weer in het westen vandaag veel bewolking met kans op een bui en zo'n 17 graden. In het oosten meer zon en met een graad of 22 een stuk warmer. In de avond en dinsdag meer buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Met Thomas van Vliet. Een hele goede morgen. Het is even over vijf op deze maandagochtend, 9 april. En het belooft weer een mooie week te worden. Het was in ieder geval een schitterend weekend, ook in de Biesbos. Uh, straks bel ik met de boswachter Thomas, die daar uh, ja, zijn rondes maakt... hoe de natuur erbij staat. Uh, verder uh, kijken we wat uh, er in Hongarije is gebeurd met de verkiezingen daar. Gaan we lekker motorrijden en gaan we naar een heel klein bos. is muziek van misschien wel een van de beste zangeressen van Nederland, als je het mij zou vragen. Meer mensen moeten haar kennen. Dat verdient ze. Dit is The Resolution, hier op NPO Radio 1. Van Nana Adjoa. En ik krijg een appje van Frank die zonder leestekens vraagt wie is dit? Nou, ik ben Thomas Martin, Dat je dat bedoelt? Dat is Nana Joa, de Resolution. En je luistert naar Fris op NPO Radio 1... Uh, waar, uh, ja, waar ik me afvraag of jij lekker gewandeld hebt in het bos dit weekend. Ik in ieder geval wel. Uh, kleine kans dat dat midden in de stad was, op een parkeerterrein. Uh, die kans lijkt me klein, maar in Utrecht kan het uh, binnenkort wel... in de wijk ter Weide. Afgelopen week planten kinderen van de basisschool De Ridderhof... daar namelijk een tiny forest, oftewel... Een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Verslaggever Noémie Lemoine die ging erheen om te kijken uh, waar dit nieuwe project nou eigenlijk goed voor is. Ja, dat hoor je goed. Een autoweg. Maar laten we eens gaan kijken wat hier achter de parkeerplaats zit. Nou, nog een stukje. Die de wet haalde even we aanstand. Dat komt helemaal goed. Ja, precies. Zo, hoppa! Hiermee is wat mij betreft het startschot gegeven met de ontwikkeling van het muziekplein. Dank jullie wel. Fantastisch. Daan Blijgod, jij bent projectleider van Tiny Forest? Ja, ik, uh, ik heb Tiny Forest uh, 2,5 jaar geleden naar Nederland gehaald, uit India, na het zien van een TED-talk... Ja, toen hebben we in Zaandam het allereerste Tiny Forest aangelegd... en dit is ondertussen alweer de tiende. Dit is voor ons een hele geweldige plek, want je zit uh, midden in een stad. Uh, nou, er wonen hier in dit gebied 50.000 mensen en heel veel jonge kinderen. Uh, en er is nog wat weinig begroeiing en beschutting. Uh, nou ja, je ziet het ook, het was een parkeerplaats vorige week en nu wordt het een bos. Uh, nou ja, dat past heel goed bij de klimaatbestendige stad. Toen moet eigenlijk nog heel veel steen uit en groen erin... om te zorgen dat het niet zo warm wordt in de zomer... om te zorgen dat het regenwater goed weg kan lopen... Uh, uh, dat, dat de lucht gezuiverd wordt. En uh, ja, ook de biodiversiteit, dus het aantal soorten dieren en insecten... staat heel erg onder druk. En op dit soort plekken, uh, ja, dat is voor vogels, insecten... bodemdiertjes echt uh, perfect om uh, te komen wonen. Allemaal kevers en vlinders kunnen er misschien wel komen. En duizend poten, dat soort dingen. want Dat is wel mooi hier, want het zit naast een parkeerplaats. Dus daar zijn hier zijn geen vlinders normaal, hè? Ja, het is wel heel leuk dat hier ook gewoon bos mogen planten, want... Als je, uh, we hebben nu gewoon een hele saaie parkeerplaats en dan kunnen we nu gewoon ook een beetje in het bos lopen en dieren kijken en zo. Een van onze belangrijkste missies is om, de, om kinderen weer in contact met de natuur te brengen. En uh, ja, ongeveer 65% van alle kinderen groeien op in de stad. Uh, ja, dat betekent automatisch dat ze niet snel in contact met de natuur komen. Dat is ook uit onderzoek gebleken dat ze maar 300 meter van huis mogen, zelfstandig. Nou ja, dus wij willen zorgen dat je binnen 300 meter van huis een hele mooie wilde natuurbeleving kan hebben. En dat, uh, ja, dat kan straks in zo'n tiny forest. Want dat, uh... Dat groeit heel snel, groeit heel wild en uh, komen allerlei wilde dieren ook op af. Dus dat is een, uh, ja, een hele leuke manier om op een klein stukje grond... toch een uh, soort unieke natuurbeleving te krijgen. En dan hou jij de boom vast en doen jullie het weer samen. Hij staat al bijna. Oh, andere boom erbij. Fabrice Otburg, uh, jij bent ecoloog? Ja, dat klopt. En waarom zijn Tiny Forests als ecoloog zo interessant? Nou kijk, als je hier iets verder kijkt, zie je alleen maar plantsoengas. Superstrak en uh, hebben we ook nodig om te voetballen, picknicken misschien honden uit te laten. Maar er valt weinig te halen en er zit ook heel weinig. En als je dit soort uh, kleine stadsbossen aanlegt, uh, blijkt dat het onderzoek van vorig jaar dat toch redelijk snel uh, biodiversiteit oplevert. Maar wat ik eigenlijk persoonlijk veel belangrijker vind, is dat we op deze manier niet de kinderen naar het bos brengen, maar het bos naar de kinderen. En vooral in het stedelijk gebied. En dan komen ze toch mee in aanraking. Hè? Het begint al met het lespakketten via het IVN lokale scholen worden aangeboden, maar ze zijn hier ook letterlijk... met de voeten in de klei. En dat vind ik wel heel interessant. Kijk, okay, ik heb een schep. Wil je okay. graven of wil je planten? Ik wil graven. Ik wil het wel proberen. Ik doe het jou één keer voor. Kom eens, jullie. Yeah? Want dit is natuurlijk helemaal drie keer niks. Hè? <laughs> Mijn vader dus je, doet altijd op. De Je zet er, de schop in de grond. <laughs> ja? Ik hoop dat het niet meer Ja, Het ziet er zo makkelijk uit. Ja. Yep. Nou, begin is gemaakt. Oké. Okay. Ah oh, ja, dit werkt. Ja? Yes. Nou, wat je dan nog wilt doen, is je naam opschrijven, de plandatum... Oh. en je mag je boom ook nog een naam geven. Ah oh, leuk! Ze yeah. <laughs> dus heeft de, naam, de boom de naam gegeven van haar eindredacteur, Rudy. Wat een eer, Rudy, gefeliciteerd. Um, hij is te herkennen, ja, de boom dan, aan een geel kaartje met zijn naam erop. En uh, ja, we gaan zijn groei de komende jaren goed in de gaten houden. En het mooie van radio is dat het soms lijkt alsof je een totaal, op een totaal andere plek bent. Gewoon door te luisteren en als het kan zelfs even je ogen te sluiten. Elke week vraag ik iemand om uh, ons mee te nemen naar zijn of haar uh, favoriete locatie. Pak alvast een goed boek en een lekker vestje mee. En dan gaan we deze week met diezelfde Rudy. Rudy Makai. Op dit soort dagen, met dit weer, ga ik het allerliefste gewoon naar buiten. Een dun jasje aan. Maar ja, zoals je hoort, als ik de voordeur uitloop... dan stap ik een nogal drukke stad in hier. Al weet ik wel een snelle route hoor naar een wat rustigere plek... als je even met me meeloopt, langs de bushalte... steken we over richting het kroegje op de hoek. Oh, wel oppassen voor de fietsers hier, hè? En als we dan een minuutje of vijf rustig blijven lopen... komen we steeds verder een park in. De rust in. Er verdwijnt de stad ergens achter ons... Misschien is het wel beter om even onze schoenen uit te doen. En met blote voeten door het gras te lopen. Voel je dat? Dat kriebelen? Het ruikt hier ook helemaal naar lente. Vlakbij een houten picknicktafel daar wordt gebarbecued. Volgens mij vier is een verjaardag. Het is verleidelijk om daar even aan te haken. Maar laten we doorlopen. We lopen door naar een nog rustiger plekje onder die boom daar. Net in de schaduw naast een kleine vijver. Ja, dit is het. Hier wilde ik je mee naartoe nemen. Als ik nou even een kleedje neerleg... maak jij dan alvast twee van die... Uh... Precies, lekker...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 A new moon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 Ik zeg, Jurek, Follow the Sun Na uh, de favoriete plek van Rudy. Uh, wil jij nou ook een favoriete plek, uh, jouw favoriete plek op de radio horen? Stuur dan een appje en dan maken we zo'n mooi hoorspel uh, voor je. Elke week bel ik met uh, boswachter Thomas van der S, de Biesbos boswachter, om te kijken hoe het daar staat met de natuur. En natuurlijk ook deze week, na dit mooie weekend. Uh, Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, um, ja, we hebben, het is een beetje een rode draad afgelopen weken geweest in uh, gesprekjes met jou. Maar uh, die, uh, ja, die visarend. Uh, Jij zei die zou uh, de week voor Pasen er zijn. Misschien. Toen was hij er niet. Vorige week was hij er niet. Nee, nee. E en nu. Ja, <laughs> ja het, het kan inderdaad zo'n uh, gesprek zonder eind worden op een gegeven moment. Maar ja, het is uh, eindelijk gebeurd. Uh, afgelopen week. Kwam dan eindelijk het verlossende berichtje van een medevogelaar. Mm -hmm. ja, die de visarend had gezien bij het nest. Even later nog een visarend bij het andere nest. Dus alsof ze toch met elkaar hadden afgesproken. arriveerden ze in ieder geval gelijktijdig in één middag. en lijken twee mannetjes terug bij twee nesten in de Biesbos. Ja. Nou, dan is het wachten op de vrouwen. Ja, maar je, heb jij ze zelf ook al gezien? Ja, ik uh, was uh, Wezenvaren. En uh, ja, op, op een warme middag. Uh, net voor het weekend. En toen zag ik uh, ja, door de luchttrillingen heen. een uh, silhouet van een visarend. hoog op een hoogspanningsmast. met een vis. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat was toch wel een goed teken. Want dat was naast uh, de mast. Waar een nest in gebouwd uh, was. En even daarvoor had ik ook een waarneming van een visarend. Die ging een uh, zeearend wegjagen. Nou, dat is ook uh, gedrag wat, uh, waar we vrolijk van worden. Mm. Uh, want dat betekent dat die visarend wat te verdedigen heeft, namelijk zijn eigen nest. En dat betekent waarschijnlijk ook dat het dezelfde vogel is. als die de afgelopen jaren voor broedsucces heeft gezorgd. Oké, okay, dus, dus uh, goed nieuws. Hij is, hij is terecht. <laughs> ja, het heeft echt lang geduurd. Ja. En uh, als dit een patroon gaat worden, dan is dat niet goed voor onze bloeddruk. Maar uh, ja, het, is, uh, het lijkt er goed te komen. Ja, oké. Okay. Nou, uh, maar afgelopen weekend natuurlijk schitterend weer. Eindelijk mochten we ook eens dus een keertje. Uh, vorige week zei je ook, nou, de, de natuur staat op knappen. Um, is er veel gebeurd de afgelopen dagen? Ja, vooral inderdaad uh, de grote insecten. Want de temperatuur die, uh, ja, is echt omhoog gegaan, boven de 15 graden. En dat zag je terug in uh, heel veel waarnemingen van vlinders, van hommels, van bijen. Uh, en zelfs uh, van de eerste uh, zomerlibel. Uh, libellen, dat zijn echt minnende soorten. En de allereerste die overal in Nederland voorkomt, ook in uh, vijvers in je tuin, ja. dat is de vuurjuffer. En ja, bij een dag met 15 plus en een lekker zonnetje... Ja, sluipt hij als, uh, als larve uit het water richting een rietstengel. Ja, uh, laat hij die larvenhuitjes uh, los, sluipt hij uit, gaat hij opdrogen. En uh, ja, dat hoort echt bij uh, die eerste warme dagen van april. Ja, en ik zit even een foto erbij te zoeken. Die vallen ook wel goed op, die groene blaadjes met een knalrode staart of lijf. Ja, ze zijn super mooi inderdaad. Het is een fantastisch juffertje... wat eigenlijk in het vroege voorjaar niet te verwarren is met andere soorten. Want hij is echt de enige die er nu is. Een ander rood juffertje, de koraaljuffer, die komt pas in juni. Dus je kunt je niet vergissen... het rode juffertje op een groene stengel nu is wel zeker de vuurjuffer. En dat is echt een vroege jufferachtige libel. Oké, anders nog iets... Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ik werd ook gelukkig van uh, ja, toch misschien wel de terugkeer van de ijsvogel. Want we hadden oh. natuurlijk een uh, ja, extreem verlenging uh, van de winter. Mm. In maart nog vorst. En uh, ja, dan worden mensen ongerust terecht over een aantal uh, dieren, over een aantal vogelsoorten. En een daarvan uh, is de ijsvogel uh, die open water nodig heeft om te kunnen vissen. Nou, als het gaat vriezen heeft hij dat niet. Dus dan uh, worden ze onrustig en vallen de slachtoffers. Dus het stemt altijd hoopvol als je weer ijsvogels ziet in april. En ik kwam van de week bij verschillende nestholters, omgewaaide bomen met een wortelkluit, ja, een, een pijp tegen, zo'n hol, uh, ja, met toep eruit en een ijsvogel ernaast. Dat betekent dat uh, ja, dat nest weer ingenomen is. Want die ijsvogels, die, uh, ja, je denkt aan de naam dat ze heel erg van de winter houden, maar dat, dat, dat, ja, dat heeft volgens mij niks met ijs als in uh, gesmolten of uh, bevroren water te maken, hè, die naam. Nee nee nee, dat heeft te maken met de ijsblauwe tint op oh, ja. het midden van hun rug. En ja, ijs dat is echt de grootste vijand van de ja. ijsvogel. Dus, ja, maar, uh, en ze, ze leven die hollen, want ik heb vroeger wel eens opgeleid met biologie in een soort, in uh, ja, hoge oevers, hè? Ja, steile oevers zijn eigenlijk de beste. Dus uh, ja, de beekdalen zeg maar in Nederland, in Limburg en de Achterhoek, die zijn fantastisch. Mm -hmm. uh, en een andere optie is, en dat gebeurt eigenlijk nog vaker, uh, in de wortelkluit van een omgevallen boom. En dat noemen we dan een windworp. En ja, hele dikke wortelpakketten hebben vaak zelfs een soort zandige structuur eigenlijk. Daar kunnen ze dan een nestpijp in graven van ongeveer 30, 40 centimeter. Super veilig aan de waterkant. En ja, in die nestholte kunnen ze wel drie keer in het jaar vijf tot zes jongen groot brengen. Dus ze kunnen super hard verreproduceren als het ware. Oké, okay. maar als we zo veel uh, nakomelingen kunnen maken, ja, waarom gaat het dan toch zo slecht met die vogel? Althans, dat is een beetje het idee wat ik ervan heb. Ja, ze bouwen eigenlijk hiermee uh, ja, een bepaalde zekerheid in. Uh, dat ze dus uh, een stootje uh, kunnen hebben tijdens een vorstperiode. Dus dat nou ja. betekent uh, veel nakomelingen krijgen. En in zachte winters, ja, dan uh, gaat die ijsvogelpopulatie ook uh, uh, snel omhoog. Uh, maar als je dan een strenge periode in de winter hebt, ja, dan. Neemt dat natuurlijk wel af, maar is er wel zoveel aan ijsvogels dat de soort uh, ja, blijft bestaan als het ware. Dus uh, ja, ze, ze maken veel kindjes omdat ze gewoon kwetsbaar zijn, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja, dat is de truc. Oh. Oh. Maar wat staat er uh, te gebeuren komende week? Waar kijk je naar uit uh, de komende paar dagen? Ja, dit zijn wel uh, de dolle dwaze dagen hoor. Ja. April is, uh, is inderdaad een komen... Uh, van, uh, ...van voorjaars- en bijna zomervogels. Uh, ja, de wintergasten die zijn toch wel echt uh, verdwenen. Er staat nog een heel leger aan ganzen te wachten in Noord-Friesland. Hm. Maar ik verwacht vooral uh, ja, heel veel zwaluwen de komende dagen. Oké, okay, dus jij bent weer veel te vinden op jouw boot... Uh, ...door de biesbos en uh, koekeloerend door je verrekijker... ...om te zien wat er allemaal gebeurt. Ja, en de mazzel is, de dagen zijn steeds langer... dus je kan ook voor je werk, ja. na je werk... gewoon nog even lekker vogels kijken en naar buiten. En dat is heerlijk aan half april. Ah, geweldig. Ik ben benieuwd wat je, volgende week, wat je deze week dan uh, tegenkomt... waar je volgende week weer over kan vertellen. Uh, Thomas van der S boswachter in de Biesbos. Dankjewel. Jo. Ja, gisteren waren de verkiezingen in Hongarije. De afgelopen acht jaar reageerde daar Viktor Orbán. Uh, in de media is veel gespeculeerd over de kans van de oppositie. Uh, maar ja, inmiddels is uh, even kijken, 98% van de stemmen geteld. Uh, het lijkt erop dat de regeringspartij van Orbán de grote winnaar is. Uh, Martin van Gogh, goedemorgen. Goedemorgen. Dit klopt, hè? dat is een beetje de laatste stand van zaken. Ja, ik heb begrepen dat hij zo'n beetje 49% van de stemmen heeft gekregen... en uh, daarmee absolute winnaar is geworden. Ja. Hoe verrassend is deze uitslag? Sorry? Hoe uh, verrassend is deze uitslag? Ja, die is behoorlijk verrassend. Want er was toch gedacht dat, die, dat de oppositie toch wat meer uh, stemmen zou krijgen... Uh, gelet ook op de hoge opkomst... Uh, en de vrij agressieve campagnes die daar uh, van alle partijen zijn gevoerd. Ja. Maar uh, het is er toch in geslaagd om de absolute meerderheid te krijgen. En uh, het zal zeker de komende jaren zal hij weer doorgaan te voeten, uh, waarop die, uh, die inmiddels ook is ingeslagen. Ja. Hoe verklaar jij het, uh, het, uh, ja, het succes van uh, Orbán als, als winnaar? Uh, enerzijds heeft hij natuurlijk de afgelopen jaren... en, en zeker ook de, de maanden voorafgaande aan de verkiezingen... is hij uh, behoorlijk agressief in de campagne gaan zitten. Hij heeft behoorlijk uh, de angst aangewakkerd onder de burgers hier zo. Uh, uh, wat betreft migranten en het uh, beleid van de EU, richting Hongarije. Aan uh -huh. de andere kant, en dan moeten we niet vergeten... de zorgen van de mensen in Hongarije, die zijn uh, vrij primair. Uh, ze moeten echt uh, hun hoofd over zien te houden uh, financieel. En hij heeft de mensen ook behoorlijk gepaard met allerlei doucheurtjes. Geld wat ze hebben gekregen met de Pasen, met de Kerstmis. Eh, met daarbij de boodschap van uh, dit is Fidesz. En uh, als jullie op ons zijn, dan gaan we nog beter voor jullie zorgen. Ja. Dus, dus eigenlijk um, heeft hij het volk euh, lekker gemaakt als, als, uh, als baas... en daarin zijn positie veiliggesteld? Ja, zonder meer. En ja. als, uh, wat dat gaat, heeft hij het ook gewoon een beetje als Klaas opgesteld en uh, heeft iedereen naar staat dat de pensioen van mensen hier 100 euro is... en dan heeft de mensen uh, zo'n 35 euro per persoon gegeven uh, afgelopen week... Ja. onder de noemer van, uh, dit hebben wij voor jullie over... en als jullie op ons stemmen gaat het alleen maar beter. Ja. Daarmee weet je toch wel direct het portemonnee van mensen te raken. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat met zo'n zo actie... dat daar de oppositie niet blij mee is. Um, hadden die een, uh, een schijn van kans? Denk, ja, je zei uh, dat het je wel een beetje verbaast dat Orbán wint, maar... Nou, niet verbaasd dat hij wint, maar de absolute hoogte waarmee hij wint. Er was toch de verwachting dat de, de, de oppositie meer een feit zou kunnen maken tegen het beleid van Orbán. Maar uh, ik heb de afgelopen vrij veel met de Hongaarse vrienden die hierover gesproken. En die zeiden ook van, we zouden graag op de oppositie gaan stemmen. Maar ze zijn zo enorm verdeeld. En er is niet een echte absolute leider binnen hun geleidingen. Uh, die het voor ons aantrekkelijk maakt om op die oppositie te gaan stemmen. Dus met andere woorden, we hebben geen andere keuze. We kiezen gewoon op Orbán, want dan weten we in ieder geval wat we hebben. En één ding willen we nooit meer. En dat is zoals het vroeger was toen de socialisten aan de macht waren... en die er gewoon ongelooflijk jambool van hebben gemaakt. Ja, ja, ja. Uh, dus er was eigenlijk geen tegenstand voor, uh, voor Orbán? Amper, ja. amper. Dat is Precies. daar ja, ja, ja. Jij woont nou zes jaar samen met je vrouw in Hongarije. Um, niet in de stad, ja. maar een klein dorpje in het zuiden. Leefde de verkiezingen daar ook? Ja, enorm. Enorm. Uh, wat je in elk dorpje ziet, is het dorpje waar we wel kent... Uh, 160 inwoners zeggen en schrijven. Maar desondanks is dus elke lantaarnpaal is behangen... met posters van uh, diverse partijen. Naast ons huis was het stembureau. <coughs> en uh, s'morgens was er al een uh, sprake van uh, ja, een soort lichte file van auto's. Uh, mensen die van en verre kwamen in het dorp om hier te komen stemmen. En tegelijkertijd is het ook een soort feestdag van mensen. Er werd palinka geschonken. Uh, mensen hadden ook weer de mogelijkheid om met elkaar even bij te praten. Het was een prachtige zonnige dag, daar kan je erbij. Dus het was ook een soort feestdag voor mensen. Maak mensen zich dan ook zorgen om, om de uitslag? Of was het meer, ja, dan denk je, nou ja, we zien wel wat er gebeurt. Ja, een soort gelaat. Kijk, uh, je moet duidelijk een onderscheid maken hier zo tussen Boedapest en de rest. En in de rest het platteland er wonen zeven miljoen mensen... En die uh, vinden het eigenlijk fantastisch wat Orban allemaal uh, doet. En dat hij een vuist weet te maken uh, richting Europa. Ja. Dus uh, die maken zich niet echt zorgen. Die ondersteunen zijn beleid volledig. Ja. Uh, en zien dat ook met vertrouwen tegemoet. Aan de andere kant worden ze ook geconfronteerd met de dagelijkse zorgen. En die hebben echt niet te maken met Europa of met die migranten. Die hebben met hele andere zaken te maken. En zij hebben heel erg vertrouwen in dat... Uh, het op dit moment met Hongarije goed gaat. De economische groei is goed. Alleen, het moet toch naar hen toe komen. Dus we hopen dat ze de komende jaren iets meer gaan merken van die groei. Ja, de welvaart die, die stijgt langzaam. Hoe is het uh, op dit moment om in Hongarije te wonen? Uh, op het platteland is het voor uh, mensen hard. Het is uh, uh, uh, moeilijk. Uh, de inkomens zijn uh, groeiende... Maar nogmaals, dat geldt voor de mensen op het platteland toch niet echt zo. Twee banen, drie banen is heel gebruikelijk. Het gemiddelde inkomen rond de 500 euro. En uh, de voorzieningen zijn uh, niet altijd even optimaal voor mensen. Dus men heeft moeite om het hoofd over hen te houden. Uh, aan de andere kant, er uh, staan andere dingen tegenover. Men leunt enorm op elkaar, een enorme gemeenschapsgeest. Men helpt elkaar. Dat zie je gewoon in het dagelijks leven terug als. De oogsten worden binnengehaald, er worden die geruild met elkaar. En burgemeesters van kleine dorpen die zoveel mogelijk doen voor mensen om uh, te zorgen dat ze de winter goed doorkomen, gratis hout verschaffen. Ja. En uh, men hoopt, men hoopt echt gewoon dat het een keer beter ja. zal gaan, maar men is wel ongeduldig daarin. Men wil gewoon echt een keer meeprofiteren van die economische groei. Ja, en die zien ze dus voornamelijk in de grote steden. Is dat ook die samenhorigheid de reden dat jij in een klein dorpje bent gaan wonen en niet in, zoals eigenlijk alle andere mensen die uit Nederland naar Hongarije komen, in Boedapest of andere grote steden? Ja, precies. Dat is precies de reden waarom wij nog in het dorpje heb gevestigd. Het is heel gemakkelijk om in Boedapest te wonen en daarin gewoon het volle stadsleven mee te krijgen. Het leven in een klein dorpje is echt, echt. Totaal anders, is dus niet te vergelijken. En uh, je moet best moeite doen als buitenstaander, als buitenlander. Wij zijn de enige buitenlanders in dit dorpje om uh, ja, contact te krijgen met de Hongaarse. Die zijn best in die zin wat uh, afstandelijk. Maar op het moment dat, dat ze, ze daadwerkelijk kennis met je hebben gemaakt, uh, ze hebben gezien wie je bent, wat je doet, dus staat daar een enorme warmte en uh, ontvankelijkheid tegenover. En dat is uh, voor ons nog steeds elke dag een openbaring. Ja, dan leer je het land pas echt kennen, denk ik. Uh, Martin van Gogh ja, uh, ja, over Hongarije. Uh, ja, fijne dag en uh, uh, ja, succes in het land met de, uh, de Orbaan en uh, zijn partij. Oké, okay, dankjewel. Dit is nieuwe muziek. Lang moeten wachten op uh, nieuw werk van deze man. En dan is het misschien net wat leuker als er wel iets uitkomt. De titel is Favorite Song. En op dit moment is dit Mijn favorite Song. En de artiest... That is beat Philly. Yeah, you got that roundness, I just love like today. So you got me fit and lifted like out of space. You got that profoundness like a Debbits big Faye. I just want to write your cup, your favorite. But you revealed the truth, and now I feel such bliss. Yeah, you know it's real, it's how we feel. You always listen. Yeah, you know the deal. Yo my favorite song. You're my favorite song. You're my favorite song.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 Doe een petje op het einde. Voor mij altijd plus één. En het is inmiddels uh, drie minuten over half zes. Vier minuten over half zes. Uh, goedemorgen, je luistert naar uh, NPO Radio 1. Het programma Fris, waarin uh, wij ervoor zorgen dat je zo'n uh, fijn mogelijk begin van jouw werkweek hebt. Een uh, belangrijk deel daarin uh, vormt Rick, die uh, de social media volgt. Rick, goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Wat heb jij allemaal gevonden? Ja, de Wrestlemania, waar het er een uh, uurtje geleden ook al even over. Het is nog steeds in volle gang bij de mannen, maar bij de vrouwen is er dan toch een winnares gekomen. Uh, Ronda Rousey heeft gewonnen en het was ook haar eerste wedstrijd. Dus dat is uh, ja, best wel knap, gewoon uh, bij haar debuut. Die is, uh, worstelt en kwam boven. Lukt voor Eddie Ergo. Ja, de mannen staan dus toch bezig. Dus uh, nou ja, mocht je kijken, je moet er wel voor betalen. Dat dan, uh, dat dan weer wel. Yeah. Um, ja, zometeen krijgen we veel meer ook in de sportupdate. Maar uh, Twente, ja, het gaat echt super slecht mensen. Vier punten staan ze nu los van, uh, van de ene laatste in de Eredivisie. Mm -hmm. Dus er uh, wordt ook getwitterd, ja, hemeltergend slecht. Ik heb al 35 jaar een seizoenskaart. Het is het slechtste wat ik ooit van uh, Twente heb gezien. Maar goed, volgend seizoen gewoon op de vrijdag- en maandagavonden... Uh, zit ik er gewoon weer in het, uh, het stadion. Yeah. En dan even naar de wielerwereld. Daar uh, zal het zometeen ook nog wel uh, meer over gaan. Maar yeah. op de socials wordt natuurlijk ook getreurd over het overlijden van Michael Golaert. Yeah. Hij kreeg een hartstilstand uh, tijdens de, de koers Parijs-Roubaix. En uh, reanimatie mocht daar niet baten. Uh, Peter Zagan die heeft die wedstrijd gewonnen. Hij zal denk ik toch die overwinning uh, nu een beetje in perspectief zien. Mm. Hij twittert ook natuurlijk dat zijn gedachten bij uh, Michael Golaert zijn... en. Uh, ja, vreselijk nieuws schrijft hij erbij. Ja, dat was hem. Dat was hem. Rick, dankjewel. Um, voor uh, deze, deze update van wat er allemaal gebeurt in, uh, ja, op uh, de Twitters onder andere. En als we naar buiten kijken, dan wordt het steeds lekkerder weer. Dat betekent meer motorrijders op de weg. Uh, het zijn net muggen, hè. Als het 20 graden is, dan zie je ze opeens overal. Um, maar dat betekent ook oppassen geblazen. Want aan het begin van het motorseizoen gebeuren er altijd veel meer ongelukken. Stefanie van Ulft ging dit weekend naar een rijschool... om erachter te komen hoe dat komt. En vooral hoe je dat kunt voorkomen. Winterseizoen is voorbij. En dat betekent dus dat veel mensen weer de weg op gaan. Maar toch brengt het ook gevaren met zich mee. Rijinstructeur Samir neemt me vandaag mee op pad. Ik ga vandaag uitzoeken hoe je je het beste kunt voorbereiden... om veilig weer de motor op te stappen. Ja, motorrijden is toch wel een hele happening. Het is toch, een heel, iets, het is toch een heel iets anders. Uh, je bent natuurlijk veel meer kwetsbaarder dan de auto. Een auto heeft een kooiconstructie, dus je bent een stuk veiliger. Op de motor zit je dus in feite op twee banden met een skelet eronder. Als het misgaat, dan gaat het ook echt goed mis. Je zou het bijna niet verwachten, maar een hele flauwe bocht, een beetje zand... op een of andere manier is die verkeerd zeg maar, gevallen... Uh, want dat stukje pek kun je ook hebben. En toen was het klaar. Met andere woorden, het is niet het motorrijden wat gevaarlijk is. Uh, je bent er altijd zelf bij. Uh, heb jij enig idee waar het misgaat of waarom het misgaat? Het gebeurt vaak na een hele lange tijd niet gereden hebben. Dan pakken ze weer hun motor. En die motoren, ja, die, die banden zijn vaak zacht. Eh, daar kijken ze niet naar. Voordat je op de motor gaat zitten, denk dan aan je kleding. Denk aan een goede helm. Denk aan een goede, eh, goede handschoenen. Denk aan de motor of die wel, eh, eh, de spiegels, et cetera, et cetera. En heb je tips voor motorrijders? Waar kunnen motorrijders zelf op letten? Eh, je moet altijd eh, vanuit de gedachte gaan rijden... ik ben ontzettend kwetsbaar. Tuurlijk moet je genieten, maar tegelijkertijd moet je beseffen... het kan altijd een keer misgaan. Oké, okay, het is uh, tijd om zelf op de motor te gaan. Ja, ik stap nu dus voor het eerst... In mijn leven op een motor. Huh? Nou, ik snap wel al dat balans echt wel een dingetje is. Oké, okay, nou, ik ben er klaar voor. Ik ga de motor even starten. Nou, uh, hou me even lekker even goed vast. Aan de onderzijde, inderdaad. Uh, anders dan sommige mensen denken van... jeetje, wat een onveilige zootje. Als je gewoon kan rijden en uh, je verantwoordelijkheid neemt... dan is daar echt niets, dan ook niets onveilig aan. Oké, okay, daar gaan we. Oeh, dat gaat best dat gaat best hard. <laughs> Dit is maar een begin. Het is een begin, oké. Okay. Oeh, hamer vast. Dan maak ik een rondje. Zo, als je scheef gaat, voel je wel echt dat je goed je balans moet houden. Ja, absoluut. Maar het belangrijkste is met motorrijden. En dat is eigenlijk de rode draad door het hele rijden heen. Anders dan met de auto is met de motor het nog veel belangrijker dat je kijkt waar je naartoe wil. Waar je naar kijkt, daar gaat je motor ook naartoe. En nu ga ik even wat, harde, nu ga ik wat harder rijden. En dan even goed in de ankers, zoals dat heet. Schrik niet. Oh jee. Zo. <laughs> Oké, okay. dat ging hard. <laughs> ja, soms, soms is dat gewoon nodig om keihard in de, rem, zeg maar, in de ankers te gaan. Want er kan natuurlijk een onvoorziene situatie komen. En dat is namelijk ook de, de kracht zeg maar, van die AVB-oefeningen. En hier leer je dus remmen, je leert slalommen, je leert stapvoets rijden... je leert langzame slalom uh, en je leert uitwijk. Zonder het fundament, want ik, ik noem dit het fundament van het rijden... zonder dat uh, kun je nooit eigenlijk een goede motorbestuurder zijn. En zijn er dan ook opfriscursussen voor een nieuwe seizoen? Of bestaat zoiets niet. Nou, dat bestaat wel degelijk. Bel gewoon een rijschool op, een motorrijschool op. En, en uh, geef aan van, joh, luister, ik heb mijn tijd niet gereden. Kan ik eventueel wat extra, uh, ja, wat paar lessen nemen... om even toch weer te kijken hoe het gaat. Nou, ik, ik denk dat geen enkele rijschool nee zal zeggen. Ja, het is voor iedereen dus weer even wennen. Weet ze straks in de spits dus alert op dat er weer motorrijders op de weg zijn of kunnen zijn. Kijk een keertje extra in je spiegels. En dan kunnen we in ieder geval, als zoveel mogelijk, ongelukken voorkomen. She keeps A pretty cabinet Let them she says Just like Maria Antoinette A building, a remedy For Christoph and Kennedy And it's an imitation You can't take it Carry on cigarettes Well-versed etiquette Extraordinarily nice She's a killer like a baroness middle man from China from down to then again killer, incidentally in that way I you came naturally from Paris naturally, naturally. The she couldn't care less for serious and precise she's a killer cream gunfight and chelitine dynamite with a laser beam guaranteed oh, oh, oh. to volume. En je hebt heel hard meegeblard met dit nummer. Dan ben je niet de enige. Dat deed ik lekker ook. Kijk boze gezicht om me heen, maar dat trekt me lekker niks van aan. Goede Dit is NPO Radio 1. Je luistert naar Fris. Het is bijna kwart voor zes en daarom is het tijd voor de Fris Sportflits. Elke week praat ik je samen met sportnieuws.nl bij over het afgelopen sportweekend. En dan weet je straks bij de koffieautomaat niet alleen te vertellen... hoe onze Max Verstappen dit weekend heeft gedaan... maar ook ja, wie er straks misschien uit de eredivisie ligt. Uh, Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Thomas. Laten we beginnen met die Formule 1. Ik zag al her en der uh, grote chocoladeletters koppen staan. Drama voor Red Bull. Ja, dan gok ik dat het een beroerd weekend was voor uh, onze Max... Ja, dat kun je zeker zo zeggen. En uh, niet alleen voor Max, want uh, ook zijn teamgenoten lag er uh, na vijf rondes al uit. Uh, dus dat was een heel kort race voor uh, de heren van uh, Red Bull. Mm. En uh, ja, dat was eigenlijk best wel jammer, want uh, Verstappen moest uh, een beetje achteraan beginnen... Maar die was lekker aan het inhalen. En uh, bij een inhaalactie uh, op uh, Lewis Hamilton... Uh, ja, toen kwam die tegen hem aan. En uh, in eerste instantie leek het alleen een lekker brand. Uh, maar later bleek het toch ook wel meer kapot uh, te zijn gegaan. Hmm. Dus uh, ja, binnen vijf ronden stond hij al in de grindbak. Jongen, jongen, jongen. Um, ja, er lijkt toch wel weer veel aan die nieuwe wagen te liggen. Zijn het kinderziektes of is er meer aan de hand? Ja, nou, ik hoop eigenlijk maar dat het kinderziektes zijn. Maar ja, je begint je toch af te vragen ja. wat is er aan de hand... Ja. Uh, en ik denk dat ze zich ook wel een klein beetje zorgen maken bij dit boel. Maar aan de andere kant, het is iedere keer wel uit te leggen waarom het uh, steeds fout gaat. En, uh, maar ja, en die crash in de kwalificatie en uh, die spinnen van vorige week... Ja, geeft toch ook wel aan dat in ieder geval Max uh, moeite hebben om de auto uh, onder controle tot te houden. Ja. Dus ja, uh, ik, hoop, ik hoop maar dat het allemaal goed komt en dat ze uh, het voor elkaar krijgen. Aan de andere kant, de auto is wel snel. Uh, want Ricardo, uh, Ricciardo, die mocht uh, starten vanaf P4. Mm. En uh, Max was in de kwalificatie voordat hij crashte dan, ook echt een lekkere tijd neerzetten. Dus ja, het is misschien ook wel gewoon pech, maar. Een beetje zorgelijk is het wel. Ja, maar daar word je niet mee kampioen natuurlijk. Is er nog een beetje een kans, mogelijkheid... dat hij in de top 5 gaat uh, belanden, Max? Ja, dat zie ik eigenlijk nog steeds wel gebeuren. Uh, ik denk eigenlijk wel dat dat goed komt. Uh, op dat punt. Uh, uh, de, de, de, de storingen die ze nu hebben... ik denk dat ze die, uh, die kunnen gaan verhelpen. Mm -hmm. En uh, ja, als Max eenmaal goed aan de auto gewend is... dan ja, moet de top 5 zeker lukken. Ja... Dat, oh. uh, ja. Dan ik, heb, ik heb nog hoop. Dan gaan we van Bahrein naar, <laughs> naar Rotterdam. Uh, gisteren was er ja. de marathon, 16.000 mensen deden mee. Er was een ver verrassende winnaar, uh, wat, wat kan je me daarover vertellen? Ja, nou het was zeker een verrassende winnaar. Ja. Uh, de, de grote favoriet moest nog 25 kilometer uh, afhaken. Mm. Uh, en uh, ja, dat was uh, redelijk snel. Uh, tenminste, hij liep wel door, maar hij kon de kopgroep niet bij houden. Uh, <clears throat> Dus toen is het wel, wel van, nou, er komt een verrassende winnaar. Uh, en de uiteindelijke winnaar was zelfs iemand... die pas voor het eerst meedeed aan de marathon van Rotterdam. Ja. En het was zelfs pas zijn eerste Europese marathon. En het was ook pas de eerste marathon die hij, uh, ooit won. Dus ja, dat kun je wel uh, een verrassing noemen. Ja, ja en uh, zeker. Ja, hard gerend die 42 kilometer, 195 meter. Uh, dan was er ook nog uh, een grotere afstand, 257 kilometer. Dan hebben we het over Parijs Roubaix, de 116e ja. editie, ja. over de kasseien. Ja, dan moeten we toch eerst even over, um, ja, over uh, de... Uh, uh, uh, uh, Michael of uh, Michael uh, Golaarts hebben. Hè? Want die, die tijdens, ja, de, ja. Ja, tijdens de race... Uh, ongeveer 150 kilometer voor de finish... vrij even, snel na de stal... of na ongeveer 100 kilometer fietsen... lag hij opeens op de grond? Ja, ja ik geloof dat 150 kilometer... lag hij ineens op de grond. Ja, ja. Dat, of daar iets gebeurt is of niet, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, ja, hij had een hartstilstand En uh, die heeft hij inderdaad uh, niet overleefd. Uh, overleefd. Nee. Uh, ja, hij reed pas voor het eerst... Uh, Parijs-Roubert, maar het was zeker geen... Uh, geen beginner of zo. En uh, ja, het is toch wel bizar dat een 23-jarige iemand uh, ja, zoiets kan overkomen. Precies, precies. Ja. En, en die wedstrijd wordt dan de hel van het noorden genoemd. Uh, ja, dat krijgt nu wel een hele ja. andere uh, bijsmaak. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja de, de, de wedstrijd ging natuurlijk gewoon door. Want uh, ja, degenen die aan het rijden zijn, die weten natuurlijk niet wat er achter precies. hun uh, gebeurt. Dus uh, ja, het was wel gewoon spannend en uh, ja, de, de, op een gegeven moment uh, ontsnapte Sagan uh, uit, uh, uit, uh, uit de groep van mijn favorieten mm. richting de kopgroep. En uh, ja, ze keken elkaar een beetje aan en ja, ze lieten hem eigenlijk maar rijden. Ja, en toen kwam ze kan bij de kopgroep, ja, en uh, ja, niemand kan dan kloppen hè, in de sprint. Nee, is, nee, nee, nee. Uh, hoe, hoe hebben de Nederlanders het gedaan uh, in de race? Nou, ja, best wel oké okay eigenlijk. Uh, drie Nederlanders in de top 20. Dus dat is, dat is helemaal niet zo slecht. En uh, Terpstra werd uh, de derde. Keurig. Uh, Teunissen 11e en Van Baarle 19e. Voor de, datgene die meeschrijven. En uh, <laughs> uh, ja... Misschien de hij er wel wat meer van gehoopt had. En misschien hadden we dat ook wel verwacht. Maar ja, derde plek is ook niet rijk natuurlijk. Nee, ik wil wel eens zeggen. Uh, en nou hebben we het al uh, over voetbal gaan we het dan eventjes hebben. Want we hebben het al weken over uh, de vraag of PSV nog steeds aan kop gaat in de eredivisie. Maar het is eigenlijk spannender om te bekijken wie gaat degraderen en er straks uitlicht. Vind je ook niet? Wie denk jij dat we volgend seizoen niet meer terug gaan zien? Ja, dat is absoluut, uh, absoluut, dat is spannender. Want uh, ja, PSV heeft afgelopen weekend ook uh, van AZ gewonnen. Ja, en nu, uh, het, het verschil is nog maar drie, uh, drie punten. Dus, uh, met A, of tenminste, ze hebben nog maar drie punten nodig en dan zijn ze kampioen. Ja. Dus uh, ja, dat gaat niet meer fout. Maar de, onderin, uh, ja, dat da is echt spannend. Uh, er zijn nog zes ploegen die eruit kunnen vliegen, ja. op papier. Maar het is echt uh, gevaarlijk uh, voor uh, Rode EEC, Sparta en uh, FC Twente... En vooral FC Twente, uh, ja, die lijken er nu uh, rechtstreeks uh, uit te houden, hè? Ja, 20 puntjes, Sorry, heb, ja, twintig, twintig puntjes uh, hebben ze. Ja, uh, het is vroeg nog hè. Uh, twintig puntjes ja, uh, 20 puntjes uh, in FC Twente, Sparta 24, Roda 26. Als wij even een uh, klein uh, polletje op gaan zetten. Uh, en er zetten we dan even een fles wijn op. Wie gaat eruit? Ja, uh, ik, uh, ik, vorige week dacht ik nog uh, iets anders. Maar uh, nu denk ik echt uh, FC Twente, want... Uh, Sparta en uh, uh, Roda die zijn echt punten aan het pakken de laatste weken. Yeah. En bij Twente zie ik het gewoon uh, niet uh, beter gaan. Nee. nee, dus, uh, nee. Ja. Nou, ja, laten we het gewoon in de gaten houden. Uh, als jij zegt uh, Twente. En dat wordt ook zo, dan krijg je van mij een flesje wijn. Oh, nou ja, oké. Okay. En uh, andersom uh, dan, uh, dan krijg je een weekje van mij. Of, uh, of, <laughs> of uh, een flesje uh, hoestdrank, dat mag ook. <laughs> Stefan Buitenhuis. Dat uh, zou nu al weten, ja. Maak er een mooie <laughs> week van en uh, tot de ja, volgende week. Nee Dank je wel. Use this much. This Week van het album Pull Up, nieuw album. We hebben bijna tien jaar moeten wachten op een opvolger voor, uh, van hun vorige. Gelukkig is dat er weer terug, met je naar de jaren 90 uh, sound, die garage pop, lekkere indie. Uh, heerlijk is dat Johan hier op NPO Radio 1. Het is uh, bijna zes minuten voor zes en uh, morgen begint het televisieprogramma True Selfie op uh, Biene en Vara. Uh, daarin filmen acht jongeren met psychische problemen hun leven en delen ze hun kwetsbare momenten met de kijker. En een van die deelnemers is Leon Steggerda. Uh, die heeft zichzelf uh, maandenlang in het geheim gefilmd uh, en neemt ons mee in zijn leven. Leon, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, waarom doe je dit? Je leven filmen, alles laten zien? Carte blanche al nou, boek? Nou, het was toch wel een klein beetje instinctief om, uh, om heel eerlijk te zijn. Um, verder, um, ja, ik ben er toch wel een klein beetje ingerold. Um, met toch wel een soort mentaliteit van: uh, zo van ja, ik heb toch niks te verliezen ja. um, en dat kan, uh, kan me alleen maar helpen. Um, en ook gewoon vooral met het idee dat ik anderen er misschien ook wel mee kan helpen. Ja wat de afgelopen dagen al wel een klein beetje gebleken is door alle reacties, dus uh, ja dat. Ja, want even voor de duidelijkheid, acht jongeren met uh, psychische problemen in het tv-programma. Wat kan jij zeggen wat er uh, met jou aan de hand is? Uh, nou, door de jaren heen uh, best wel heel uh, erg veel shit over me heen gehad, uh, vanaf mijn 13e, 14e zeker. En, um, en um, ik ben ongeveer vanaf mijn 13e, 14e ben ik uh, depressief geweest. Mm. Zeker, um, en, um, en dat groeit zeg maar ongeveer wel een beetje mee met je leven. Dus, dus als het een tijdje goed gaat, dan is dat weer wat minder, en, en, en, en zo wisselt dat. Ja. Verder heb ik ADHD en uh, posttraumatische stressstoornis. En dat zijn allemaal dingen waar jij uh, ja, je, je, je toch een beetje een normaal uh, leven mee moet proberen te leiden. Ja. Ja, want als je um, want ik ben nu 21 en um, het zijn toch wel dingen waarvan je het idee hebt, vooral omdat er een taboe op heerst, dat je een van de enigste bent en dan probeer je toch wel maar uh, gewoon normaal je leven te leiden. En uh, gewoon ervoor zorgen dat je alles gewoon fixt wat je hoort te fixen als je als je uh, als je deze leeftijd hebt. Ja. Ja, en kijk, de, uh, dan is natuurlijk tegenwoordig, heb je uh, social media en de meeste posts waarop je gaan op de, de goede leuke dingen. Uh, dat je lekker op het terrasje zit, zo'n soort dingen. Uh, maar hoe is het om filmpjes te maken en te verspreiden waarin je laat zien dat het niet goed met je gaat? Nou, um, eigenlijk, uh, uh, want eigenlijk, is het toch wel een soort van een geheim project, was, uh, waarin niet heel erg veel mensen in mijn omgeving ervan wisten. Ja, mijn naaste vrienden wisten het wel en, en mijn ouders natuurlijk. Ja. Yeah. En op zo'n moment zelf praat je tegen een heel klein cameraatje. Dus, dus in feite praat je tegen jezelf. Mm. En, en is er op dat moment is er niemand die luistert. Ja, er is later iemand die het terugkijkt en dan edit iemand het. En op een gegeven moment komt dan televisie. Maar op zo'n moment zelf denk je er niet heel erg veel bij na. Nee. En het is in het begin van het proces van filmen is het wel heel erg wennen, maar op een gegeven moment ben je er wel aan. Precies, het is, het, het is uh, echt een dagboekje in de eerste instantie. Ja, ja. Ja. Wat zijn die van je, handel, is ja. Wat zijn de dingen die je dan laat, uh, hebt laten zien in die filmpjes? Um, nou, gewoon... Um, je ziet natuurlijk maar echt maar een heel klein deel op televisie. Mm. Dat, uh, dat is dan wel zo, maar... Um, ja, en wat ik gewoon deed, dat was gewoon dan zette ik de camera neer en dan ging ik gewoon verder met waar ik mee bezig was op dat moment. En, uh, en dan soms gewoon een tijdje tegen de camera aanpraten en dan weer niet. En dus af en toe als ik dingen ging doen, dan nam ik, nam ik de camera gewoon mee en dan filmde ik af en toe een shot en, uh, en dat zeg maar. Ja, ja, ja. Wat zijn de effecten denk je op andere jongeren die dit programma gaan zien? Nou, ik hoop toch wel dat het, een, uh, dat het een gesprek losmaakt, dat ten eerste. En het verschilt natuurlijk heel erg per categorie jongeren. Want um, ik denk dat het uh, jongeren die met mentale problemen kampen, dat het die zomaar best wel eens kan helpen. Ook omdat er door andere mensen over gepraat wordt. Dus dan kunnen zij weer het idee krijgen zo van, um, van hé, hey, want ik ben niet alleen. Yeah. En... En dat kan al heel erg veel doen. En dat, dat, uh, maar je hebt natuurlijk ook de categorie jongeren die gewoon, uh, die gewoon een grote bek heeft en, gewoon, en er misschien geen last van heeft, of er misschien wel last van heeft, maar... de die toe durft te geven misschien, maar, of die door heeft, kan natuurlijk ook. Ja, precies dat. Dus, um, dus wat die categorie erop reageert, dat vind ik heel erg moeilijk te zeggen. Ja. Um, je hebt dan de categorie die er gewoon een kinderachtige re reactie op geeft. Je hebt de categorie die er geen reactie op geeft. En je hebt de categorie die het zomaar eens iets los kan maken in hun. En ik, uh, e echt. En dus ik hoop uh, met dit hele gebeuren we. en met het programma dat er gewoon een gesprek loskomt. Ja, ja. Het programma en, uh, is over niet uitgezonden. Uh, even kijken, morgen nee, begint dat. Kom, morgen. Uh, ja, precies. Op internet Plot. zijn al wel wat fragmenten te vinden. Uh, in het kort nog, hoe zijn de reacties uh, daar tot nu toe op? Um, heel erg wisselend, vooral heel erg goed. Ik heb, uh, ben afgelopen twee... Uh, Vrijdag zat ik uh, bij Paal aan tafel ja. en, uh, en sindsdien toch wel heel erg veel reacties gehad. Uit mijn persoonlijke kring heel erg veel goede uh, reacties. Ik heb ook heel erg veel dingen voorbij zien komen uh, en berichten voorbij zien komen van mensen uh, die... Toch al zeiden dat ze zeg maar, ook met dat soort problemen kwamte... en dat ze het heel erg fijn vonden dat er, er eindelijk over gesproken wordt... Ja. Maar ook gewoon van totaal onbekende mensen die mij berichtjes gingen sturen. Ja, ja, en, ja dat krijg je natuurlijk en ook, hè. <laughs> ja, uh, ja. Leon, ik, ik, zit, uh, ja, ik zit morgen zeker voor de buis. Uh, met mij hoop ik veel anderen, want uh, ik denk dat jullie mensen achter erg uh, ergens inspirerend zijn voor veel jongeren, maar ook voor ouders en gezinnen in Nederland. Um, dankjewel, uh, True Selfie, morgen dus op tv. Uh, Leon uh, Steggerda Dankjewel. En zo direct hier op NPO Radio 1, het Radio 1-journaal van de NOS. Met uh, Jurgen van den Berg rest mij nog te zeggen... Maak er een hele mooie frisse dag van. En, en goede Radio weg. 1.